8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Wegen in het noorden verraderlijk glad. Nieuwe ophef rond omstreden neuroloog en de reddingspogingen bult terug gestaakt. In het noorden van het land is het op sommige plekken spiegelglad door ijzel. Volgens de AWB kan het zelfs op snelwegen plaatselijk glad zijn. Het KNMI heeft voor Friesland, Groningen en Drenthe code oranje afgegeven.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 Volgens letselschade-expert Drost viel de neuroloog nabestaanden geregeld thuis lastig om het belang van autopsie te benadrukken. Janssen Steur staat terecht voor het veroorzaken van zwaar lichamelijk en psychisch letsel door verkeerde diagnoses en behandelingen. Op de eerste dag van de EU-top in Brussel zijn geen besluiten genomen over hervorming van de Europese muntunie. De regeringsleiders vinden de plannen van EU-president Van Rompuy te ver gaan.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 Bij een schietpartij in een café in Rotterdam is gisteravond een man om het leven gekomen. De verdachte is voortvluchtig. De toedracht van de schietpartij in een café in Delfshaven is nog onduidelijk. Hulpverleners probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar dat was te vergeefs. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Er was een aantal mensen binnen op het moment van de schietpartij. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau in Rotterdam om een verklaring af te leggen.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 Het eerste kind van prins William en Kate wordt zeker de troonopvolger. Of het nou een jongen is of een meisje. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Britse regering naar het parlement heeft gestuurd. Tot nu toe kregen prinsen bij de troonopvolging voorrang boven prinsessen. De andere 15 landen van het Britse gemene best hebben al ingestemd met de nieuwe wet. Prins William en Kate verwachten hun eerste kind. Het geslacht is nog onbekend. In het wetsvoorstel staat verder dat de troonopvolger ook mag trouwen met een katholiek. Tot nu toe waren huwelijken met allerlei geloven toegestaan, behalve met een katholiek. Dat komt door een conflict uit de 16e eeuw tussen Engeland en de paus. Dan het weer nog. In het noorden nog lichte vorst. En wat motsneeuw of regen. En dat veroorzaakt gladheid. Later vanochtend droog en wat zon. Maar vanmiddag van het zuidwesten uit regen. Het wordt plus 1 graad in Groningen en plus 6 in Zeeland. In het weekend wisselvallig met van tijd tot tijd regen. En het wordt 6 tot 9 graden. AWB Verkeersinformatie in het noorden van het land... is het plaatselijk spiegelglad door ijzel En dat geldt ook voor autosnelwegen... En daardoor zijn er ook wat ongelukken gebeurd, onder meer op de A32 en de A37. Op de A32 herenveen leeuwarden staat het in beide richtingen helemaal vast. Tussen knooppunt Heerenveen en Leeuwarden, dat is zo'n 19 kilometer. Nog wat langer is de file op de A37, vanuit Hogeveen naar Duitsland. Tussen knooppunt Hogeveen en Veenoord, 20 kilometer. En de andere kant op, vanuit Duitsland naar Hogeveen, bij Nieuwlanden, 10 kilometer.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 Goedemorgen. Op de EU-top zijn dus geen besluiten genomen. Premier Rutte is daar niet rouwiger om. Het geeft volgens hem ook aan dat de individuele landen wel degelijk iets te zeggen hebben. Het is wel degelijk mogelijk om inderdaad te zeggen... op dat en dat en dat onderdeel willen we echt dat nu het denken stopt. Omdat wij menen dat dat geen goede route is. Wat de top tot du toe wel heeft opgeleverd... hoort u zo van correspondent Ten Sade. In ieder geval is er in Brussel behoorlijk ingepraat op de Italiaanse premier Monti... om toch vooral zijn werk voort te zetten. Maar eerst het weer, want het is opeens wel heel erg glad geworden in Noord-Nederland. Code oranje geldt daar dan ook nu, vanwege IJssel. Anthony Hogeveen van de politie Noord-Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er al veel ongelukken? Ja, vele. Um, we spreken dan met name ook over ongevallen op de snelwegen A37 en A32. We hebben net snel even een optelsommetje gemaakt... en dan komen we zeker al 20, 25 miljoen alleen op deze twee snelwegen. Ja, en hoe zit het op de lokale wegen? Ja, ook daar moet men heel voorzichtig zijn qua eh, gladheid. Ik kom zelf vanuit een dorpje richting de stad Groningen. En ook voor mij was het erg uitkijken, dus ik zou ook willen adviseren... als mensen geen afspraak hebben of er op tijd moeten zijn... doe dan vooral rustig en kies dan eventjes om wat later van huis te gaan. Ja, dus liefst maar thuis blijven. Nou, op dit moment is dat misschien niet onverstandig om dat te overwegen. Ja, zijn er al slachtoffers eigenlijk? We hebben eh, te horen gekregen vanuit de meldkamer... dat er op diverse plekken een aantal slachtoffers is. Het lijkt op eh, lichtgewonden... Voor een heel groot deel gaat het om, om blikschade. Maar goed, je ziet ook dat uh, het scherm bij ons uh, in het roos komt te staan. Dat betekent dat er her en her meldingen vandaan komen. Ja, A32 is uh, naar Leeuwarden, hè, geloof ik. Dat klopt, Ja, A32 ja. is in Friesland en A37 is, is daarbij Hogeveen en uh, de, de, de Duitse grens. Precies, richting Emmen. Uh, dat is een heel groot gebied? Of, of zijn er ook nog verschillende gradaties in dat gebied aan te geven? Nou, we krijgen met name meldingen van de A37 en A32. Zojuist heb ik ook de N34. Dat is uh, tussen Koevorden en het pak een beetje Zuid-Laren. Ook daar een aantal glijpartijen. Dus het is gewoon opletten geblazen in Noord-Nederland. Ja, het was wel voorspeld, maar bent u er toch nog door overvallen? Nou ja, als je ziet wat nu het aantal meldingen ook is. dan is het iets waar je toch uh, van tevoren niet op, uh, op rekent en hoopt. Natuurlijk proberen we alles zo goed mogelijk met de hulpverlening te doen. Maar ook voor onze collega's, voor mijn collega's en de andere hulpverleningsinstanties. is het zo dat je erg voorzichtig moet zijn. Op ja, het zou toch ook verschrikkelijk zijn als uh, onszelf ook eens overkomt... terwijl je anderen wilt redden? Ja, en uh, lastig is natuurlijk dat je het niet zo ziet als sneeuw. Hè? Het is verraderlijk. Het is zeer verraderlijk. Het lijkt alsof een klein beetje uh, aan het dooien is. Maar voordat je weet kom je op een weggedeelte waar het nog wel uh, bevroren is. En dan heb je sprake van gladheid. En als je dan niet alert bent... dan kan het zo zijn dat je met je voertuig, met auto of met fiets onderuit gaat. Ja, alert zijn dus wat nou, voor één keer misschien ten overvloede... maar toch maar, wat is het advies aan automobilisten? Heb je op dit moment geen afspraak buiten het huis, denk er dan over na om toch later weg te gaan. En rij je wel op de weg, wees gewoon ontzettend voorzichtig. Ja precies, dat laatste bedoelde ik, als je toch gaat rijden, hoe moet je dan rijden? Niet remmen? Niet remmen, mocht je in een, een, een glijpartij komen, de koppeling in, probeer er zoveel mogelijk uit te laten glijden. En kijken of je toch de grip krijgt. Zeker niet uh, vol de rem in gaan. want vaak heeft dat een contraproductief effect. Anthony Hogeveen van de politie Noord-Nederland, dank u wel. Tot En u hoort meer over de gladheid in het noorden. We zijn daar nog aan het bellen met mensen die daar op de weg moeten zijn. Eens kijken wat zij te vertellen hebben zo dadelijk. Eerst maar weer naar Brussel. Op de eerste dag van de EU-top stond er van alles en nog wat op de agenda. Maar de meeste plannen van EU-president Van Rompuy, die zijn niet doorgegaan. De regeringsleiders gingen op de rem staan. Tijn Zadé, onze correspondent in Brussel. Tijn, is er dan nog wel iets concreets bereikt? Nou, het enige wat in de buurt komt van uh, concreet, dat is eigenlijk een concreet gerucht. Namelijk dat onze minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wellicht kandidaat is om de nieuwe voorzitter te worden van de groep van Eurolanden. De voorzitter dus van belangrijke vergaderingen, waar wordt besloten over bijvoorbeeld extra miljardensteun aan Griekenland. Nou, de Luxemburger Jonker wil daar na zeven jaar mee ophouden. Dijsselbloem wordt genoemd, ook de Finse premier zou kandidaat zijn. Maar premier Rutte wilde er vannacht helemaal niet op ingaan. Die toonde zich vooral opgelucht dat eigenlijk heel veel van de plannen ambitieuze plannen die op tafel lagen vannacht... over meer politieke en economische integratie in Europa... dat die op de lange baan zijn geschoven. Ja, en, en Van Rompuy had daar nog zo lang op, op gewerkt. Hè? Wat is er mis mee met die plannen? Wat, wat vinden ze er niet goed aan? Nou ja, van Rompuy inderdaad was zeer ambitieus. Nog meer gecoördineerde regie vanuit uh, Brussel in Europa... op het terrein van sociaal-economisch beleid... en daarmee dus uh, ja, politieke integratie. Nou, raadspresident Van Rompuy uh, die had het allemaal voorbereid, inderdaad. Uh, dat kwam neer op bijvoorbeeld. En nog eens een speciale begroting voor landen in de eurozone opzetten... om een land dat tijdelijk een economische schok doormaakt uh, bij te kunnen staan... Nou, Nederland voelde daar uh, aan de vooravond van die top... al helemaal uh, niks voor. Dat komt er dus ook voorlopig niet. En er werd ook nog gesproken over uh, speciale contracten... die landen aan uh, moeten gaan met de Europese Commissie. Contracten over... Uh, beloofde sociaal-economische hervormingen. Zo'n contract moet je dan dus dwingen om het ook echt uit te voeren. Maar ook daarover werd eigenlijk niks besloten of werd het afgezwakt. En werd van Rompuy eigenlijk weer uh, teruggestuurd. Ga dan nog maar eens op studeren. We hebben het er in juni volgend jaar wel weer over. Ja, maar wacht even Tijn, want dat zijn allemaal plannen om de muntunie echt op poten te zetten. Hè? Ja, een stukje soevereiniteit dragen de lidstaten dan af. Wat bevoegdheden geven ze weg, maar ze willen willen toch ook die Europese crisis oplossen? Daar is dit toch ook voor bedoeld? Nou ja, door sommigen zal het inderdaad ook wel geïnterpreteerd worden... als uh, gaan we dus maar weer een beetje doormodderen. Ja. En gaan we weer afwachten tot er weer een volgend land in de problemen komt. Maar ja, uh, voor een land, uh, zeker ook als Nederland, uh, maar ook andere landen... is het gewoon wel even mooi geweest. Het is allemaal uh, te, uh, te veel vergezichten. Het is allemaal iets te de ambitieus, deze hele integratie, uh, uh, ja, schets van Van Rompuy. Uh, Griekenland, nou, dat is... Uh, tijdelijk wel weer een beetje gered. Die hebben onlangs weer zo'n 34 miljard gekregen. Ja, en woensdagnacht al, een dag voor de top... was er ook al een belangrijk akkoord over bankentoezicht... Nou, dat is ook wel mooi nu even. Met dat bankentoezicht is er echt een mijlpaal bereikt. Het probleem van de eurocrisis, wankele banken en landen die daar nu nog voor opdraaiden. Nou, dat is nu bij de wortel aangepakt. Banken moeten zichzelf nu uh, maar gaan bedruipen en moeten zichzelf maar overeind houden onder streng toezicht. Maar ja, neem bijvoorbeeld dat bankentoezicht waar iedereen nu zo blij mee is... en waardoor er dus een soort van relaxte stemming was vannacht. Dat toezicht, dat is pas in 2014 operationeel. En tot die tijd, eh, zo is de afspraak, mogen bijvoorbeeld Spaanse banken niet worden gered. Nou, dan moeten we dus maar hopen dat ze eh, na kerst en jaar eh, daar niet eh, enorme lijken weer uit de kast komen Nee. Nou, dan hopen we dat maar. Tijdens even vanuit Brussel wordt trouwens vandaag nog wel verder gepraat... maar niet meer over de grote thema's. Het aantal overvallen op tankstations is flink gedaald. Maatregelen zijn genomen en die blijken dus te werken. Hoort u zo dadelijk? Eerste verkeersinformatie. John de AWB. Je kunt beter niet van Hogeveen naar Emmerij rijden op dit moment. Nee, en ook niet van, Leeu van Leeuwarden naar Heerenveen of andersom. Want op die snelwegen is het bijzonder glad door de IJssel. En daar staan dan ook flink lange files. Zo staat er op de A32 Heerenveen-Leeuwarden in beide richtingen... tussen knopend Heerenveen en Leeuwarden, 19 kilometer... Nog wat langer is de file op de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland. Dus ik knoop het Hogeveen en Veenoord 20 kilometer. En de andere kant op richting Hogeveen bij Nieuwlanden een file van 10 kilometer. In de rest van het land valt het eigenlijk allemaal reuzen mee. Daar komen we niet verder dan in totaal 30 kilometer. En dat is dus heel normaal voor een vrijdagochtend. En daar zijn eigenlijk ook geen bijzonderheden. Nog wel wat bijzonderheden bij de spoorwegen. Want van en naar Nijmegen rijden geen treinen heeft te maken met een stroomstoring en de vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. En er gebeurde nog meer gisteravond en gisteroverdag in Brussel. Want de druk vanuit Europa op de Italiaanse premier Monti... om zich bij de verkiezingen weer kandidaat te stellen, neemt daar toe. Monti werd bewierookt in Brussel door de leiders... van de centrumrechtse Europese Volkspartij, die ook in Brussel bijeen waren... En over een paar maanden zijn er al verkiezingen in Italië. correspondent Rob Zoutberg in Italië. Rob, ja, Monti op bezoek bij de EVP. Mm, wat doet hij daar eigenlijk, want hij is toch partijloos? Ja, nee, tot ieders verrassing eigenlijk kwam Monti daar gisteren aanzetten op die bijeenkomst van de EVP. Hij zei zelf dat dat op uitnodiging was van de Belgische oud-premier Martons. Uh, die wilde dat Monti de economische situatie van Italië zou gaan uitleggen. Maar ja, het, was het woord bewierroken, dat klopt wel. Het ging maar door tijdens die bijeenkomst. En trouwens ook later, toen de Europese leiders bij elkaar kwamen... toen hoorden we ook Hollande lovend over Monti... en zei dat Italië onder hem weer gerespecteerd wordt. Nou, ga je dan natuurlijk naar de andere grote Europese leider, Angela Merkel. Wat zij vindt van Monti, dat weten we al. Dit zijn haar woorden op een persconferentie eerder deze week... Ich äh, unterstütze das, was die Regierung von Mario Monti auf den Weg gebracht hat an Reformen. Es hat sich ja auch gezeigt, dass die Finanzinvestoren wieder äh, Vertrauen auch ein Stück weit in Italien gefasst haben. Ja, wat zegt Merkel? Ik steun de hervormingen van de regering Monti... waardoor de investeerders weer vertrouwen in Italië kregen. En ik vertrouw erop dat bij verkiezingen de Italianen op dat juiste pad zullen blijven. Nou ja, Marcel, de boodschap is duidelijk en het was allemaal erg vervelend natuurlijk. Want wie was daar ook, Berlusconi, Silvio Berlusconi... Ja. ook op die bijeenkomst van de Europese Volkspartij... die daar ook rondliep, uh, daar Maar goed, uh, de kandidaat voor Europa is overduidelijk... Mario Monti. Ja, en het lijkt er dan toch op dat men in Europa, in Italië ook... maar ook in Europa wel geschrokken is... dat Berlusconi opeens weer ten verscheen. Wat gaat hij doen? Ja. Is dat nou bekend? Ja, Berlusconi... echt letterlijk wordt er hier gezegd... is hij nou gek geworden hier? Want je hoort de hele tijd... hij duikt op en dan duikt hij weer weg. En dan zegt hij weer het één en dan zegt hij weer het ander. Mensen beginnen echt te twijfelen of hij nou echt wel weet wat hij wil. Want... Uh, wat gebeurde er dan weer in gisteren? Berlusconi die ineens opstond en zei... luister eens, als Monti kandidaat is tegen centrumlinks de gedoodverfde winnaar, dan trek ik me wel weer terug. En dat zou trouwens best kunnen. Het zou best kunnen dat Monti dan toch ineens... Uh, namens bijvoorbeeld de centrumpartij, de UDC... Uh, uh, naar voren wordt gedrukt. Hè. Partij die weliswaar klein is, maar gesteund wordt... door de katholieke kerk, die, geen, die toch belangrijk hier is... en geen enkel vertrouwen uiteraard meer in Berlusconi heeft... Dat zou kunnen, maar het lot van Monti, moet je ook zeggen, is nog erg onduidelijk. Er komen los van parlementsverkiezingen hier ook presidentsverkiezingen aan. Dat is in mei volgend jaar. En het zou zomaar kunnen dat hij ineens daarvoor kandidaat is. En dan heb ik het over Monti uiteraard. Ja, niet over Berlusconi. Nee. <laughs> nee, want je ziet ook dat er in zijn eigen partij ook heel verdeeld gereageerd wordt. Hè? Die kan ook niet zo heel veel anders. Ja, nou, zijn, zijn eigen partij, die, die, die PDL, die, het uh, zijn brokstukken. Hè? Het, het dobbert een beetje hier uh, in brokstukken op de Middellandse Zee. Iedereen maakt ruzie met elkaar, uh, is niet meer met elkaar eens. Mensen maken zich ook los van die koepel, hè? want het is natuurlijk een koepel van een aantal partijen. En nog iets veel belangrijkers, en dat gaan we zondag meemaken... dan gaan leden van zijn eigen partij de straat op, hè? dus uh, van die PDL om, te, om te, te, te protesteren tegen de terugkeer van Berlusconi. Want ook daar zijn ze hem liever kwijt dan rijk. Nou, het wordt heel spannend om te zien hoeveel mensen tegen Berlusconi... uit zijn eigen partij hier zondag de straat op gaan in Rome. Dat gaan we nog meemaken. Ja, wordt interessant. Hoort u ongetwijfeld dan ook weer meer over... van correspondent Rob Zoutberg in Italië. Het lijkt niet meer te lonen om een tankstation te overvallen. In drie jaar tijd is het aantal overvallen op tankstations... met 35 gedaald, van 150 naar 97 keer toe. Uh, tot nu toe, dit jaar. En als dat zo is, dan blijft het lager als in 1980... toen de 104 tankstations werden overvallen. Oorzaak zijn alle veiligheidsmaatregelen die zijn genomen. Jeroen de Jager, onze verslaggever, ging tanken... bij een van de bekendste benzinestations van het land, aan de A2. Als je hier bij zo'n tankstation staat, hier bij de lucht bijvoorbeeld... kun je je eigenlijk niet voorstellen dat er toch nog...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 Nou, overvallen zijn hier dus niet, meer. gestolen wordt er af en toe wel. En ook daarvoor is er alarm aangelegd. Jeroen de Jager bij tankstation De Lucht aan de A2. In België zijn trouwens dit jaar al 60% meer tankstations overvallen dan vorig jaar. De vraag is dus of er sprake is van het waterbed-effect. Stond je maar bij een tankstation, uh, maar heel veel mensen staan in de file in Groningen, Friesland en Drenthe, want dat wordt getroffen door de IJssel. KNMI heeft code oranje afgegeven. En nu contact met Bernard Postumus, die is onderweg naar Heerenveen en hoopt daar ooit aan te komen. Meneer Postumus, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wa waar staat u? Nou, ik ben, uh, ik rij inmiddels weer, maar ik ben uh, kilometer of drie voor, uh, voor Heerenveen. Uh... Ik heb een slechte gedeelte wel gehad. Dat zat echt tussen, uh, tussen Leeuwarden en, uh, en, en uh, tot en met Akkrum ongeveer. En, en uh, ja, dat was wel wat aan de hand. Ja, hoe slecht was uh, het? Hoe glad was het? Ja, echt stapvoets rijden. En, uh, maar vooral links en rechts, overal, overal auto's. Of in de berm of in de sloot, Veel hulpdiensten. En enorm veel zwaailichten. Dus uh, wat ongewild, uh, ongekend uh, wegbeeld eigenlijk. Ja, dus u heeft veel blikschade gezien. Ja, klopt. Ja, en zelf ja. geluk, geluk gehad dat u op tijd kon remmen, of in ieder geval kon stilstaan? Ja hoor, uh, in die zin is dat goed gelukt. Uh, geen, uh, geen gekke dingen, maar... Ja, waar, ja. waar is men mee bezig? Hulpdiensten, wordt er veel om u heen gestrooid? Is er veel politie? Ja, ik zie niet eens zoveel strooien, maar ja, veel, veel hulpdiensten, veel politie en, uh, en takelauto's om, uh, om de, de auto's op te ruimen. Ja, en u zegt u rijdt nu weer, dus richting Herreveen kan het weer? Ja, ja bij Herreveen is, uh, is het beter hoor. Het, het, het, het, het probleem zat eigenlijk tussen Leeuwarden en, uh, en Akrum. Dat uh, uh, was het ergste. Goed. Ja. Nou, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. En goede en veilige reis verder. Dank u wel. Bernard Postumus dus vanuit de auto. Hij rijdt inmiddels weer en is onderweg naar Hereveen. Het blijft daar oppassen gebladen. Code oranje, zoals gezegd, is daar afgegeven. Voorzichtig rijden. Als u niet echt hoeft, niet doen. Vooral niet remmen en geen rare bewegingen op de weg. is het advies van de politie. En koppeling in, mocht u toch aan het glijden gaan. Dan naar de Britse regering, want die wil eeuwenoude regels voor troonsopvolging veranderen. In een wetsontwerp staat dat de voorkeursbehandeling voor mannelijke nazaten moet komen te vervallen. Daar praten we praten met onze correspondent in Groot-Brittannië, Anna Sane. Uh, Anna, wat betekent dit in de praktijk? Ja, op dit moment is het dus zo dat uh, als William en Kate uh, eerst een meisje krijgen... en daarna een jongen, dat de jongen dan de troonsopvolger is. Dus niet uh, de eerstgeborene heeft recht op de troon, maar jongens hebben voorrang. Uh, nou, door deze nieuwe wet zal dat dus veranderen. En of het oudste kind van William en Kate nou een jongen of een meisje is... Uh, de eerstgeborene zal koning of koningin worden. Dus uh, krijgen William en Kate inderdaad als eerste een dochter... dan wordt zij uiteindelijk gewoon koningin. Men wil dus duidelijk af van de voorkeursbehandeling voor mannen. Ja, duidelijk, ja. En uh, de, de reden daarvoor die is eigenlijk gewoon heel simpel. Uh, het is niet meer van deze tijd. Uh, al 300 jaar is de wet onveranderd gebleven. Uh, maar vorig jaar heeft David Cameron, toen hij op bezoek was in Australië... Uh, laten weten dat er nu echt iets moest veranderen. Uh, we moeten laten zien dat we een modern land zijn, uh, zei hij toen. En uh, dat er ineens zoveel haast meegemaakt is... dat lijkt uh, wel te maken te hebben met uh, het jonge koninklijke stijl... prins William en uh, prinses Kate dus. Uh, want de wetswijziging werd uh, opgegooid na hun huwelijk. En ze stralen toch ook wel uh, die, die nieuwe generatie uit. En daarbij past die oude wet van de troonsopvolging gewoon niet meer. Nou, maar tradities zijn natuurlijk wel zeer belangrijk uh, in Groot-Brittannië. En uh, er zitten ook veel oudere mensen nog in de politiek. Want ja. je kunt het wel voorstellen... maar het moet ook nog wel democratisch aanbaar zijn. Ja, dat, dat is ook uh, waar. Al wordt er eigenlijk niet over getwijfeld tot uh, dat dit wetsontwerp er niet door zou komen hoor. Um, wat er uh, nu op dit moment gebeurd is, is dat uh, de 15 landen van de Commonwealth uh, de wetswijziging al hebben goedgekeurd. Uh, vorig jaar al uh, gaven ze hun, uh, nou ja, hun toestemming ervoor. En dat is dan afgelopen weken ook uh, officieel rondgekomen. Nu moet het Britse lagerhuis zelf uh, ook nog de wetsverandering uh, op, daarop stemmen. Um, en, um, dat dan kan in het voorjaar, nog voordat de baby van Kate en William geboren is... de nieuwe wet van de troonsopvolging officieel van kracht gaan. En het is dus ook de verwachting dat dat uh, gewoon doorgaat. Correspondent Anne Sane vanuit Groot-Brittannië. Na half negen praat Mark Robin Visser verder over pesten. U kunt met hem meepraten via de Twitter. Het NOS Radio kunt u uw tekst kwijt. U kunt ook via de website nos.nl en klik dan naar de weblogs van...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 Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu acht nummers voor maar 15 euro. Ga naar 360magazine.nl. Radio 1, het nos Journaal. Wegen in het noorden verraderlijk glad. En ex-neuroloog Jan Steur deed illegaal autopsie. Het is half negen. Ik ben Jan van der Putten. Goedemorgen. In het noorden van het land is het vanmorgen op sommige plekken spiegelglad door ijzel. Op de A32 bij Heerenveen en op de A37 bij Hogeveen zijn al ongelukken gebeurd door de gladheid. De politie Groningen. We hebben uh, te horen gekregen vanuit de meldkamer dat er op diverse plekken een aantal slachtoffers is. Het lijkt op uh, uh, lichtgewonden. Voor een heel groot deel gaat het om, uh, om blikschade. Maar goed, je ziet ook dat uh, het scherm bij ons uh, in het roos komt te staan. Dat betekent dat er her en meldingen vandaan komen. Dus ik zou ook willen adviseren als mensen... Geen afspraak hebben of ergens op tijd moeten zijn. Doe dan vooral rustig en kies dan eventjes om wat later van huis te gaan. Op diverse plekken zijn ook files door de gladheid. Zometeen hoort u van de ANWB waar die staan.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 onder allerlei voorwaarden nader naar gekeken. Eh, dat het denkbaar zou kunnen zijn dat. Dus daar komen voorstellen voor. Daarvan heb ik gezegd, landen die zich aan hun economische eh, verplichtingen houden... die moeten niet worden belemmerd in hun beleidsvrijheid. De bedoeling van die contracten is niet om landen te straffen... maar om landen inderdaad eh, te dwingen om na te denken over structurele hervormingen... voor zover ze nog niet eh, plaatsvinden. En die plannen worden pas besproken op een nieuwe EU-top in juni volgend jaar. Vandaag is de laatste dag van de EU-top in Brussel. Dan staan er andere kwesties op de agenda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 Er komt een vacature, dus het voorzitterschap van de Eurogroep. Zo'n voorzitter, dat is nu de Luxemburger Juncker, heeft veel invloed op het oplossen van de crisis. Het uh, idee is dat de opvolger van de Luxemburger Juncker zou moeten komen uit de Triple E-landen. En dus wordt er gepraat over Duitsland, Finland of Nederland.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 Gisteravond mislukte dus de laatste reddingsactie net dat om de bultrug was gespannen schoot los. En er werd toen gezegd dat er vanochtend misschien een nieuwe poging zou worden gedaan. Maar dat heeft geen zin meer, zegt de KNRM. De walvis zal nu op de razende bol overlijden. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag wordt een koude periode afgesloten. En de komende dagen is het met maxima rond een graad of 7 behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Vanochtend vriest het in het noordoosten licht en ijzelt het hier en daar.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 Ah, we hebben verkeersinformatie in het noorden van het land is het plaatselijk bijzonder glad door ijzel. En dat geldt ook voor de autosnelwegen. En daardoor zijn er ongelukken gebeurd, onder meer op de A32 en de A37. Op de A32 Herenveen-Leeuwarden staat het in beide richtingen helemaal vast. Tussen knopend Herenveen en Leeuwarden over 19 kilometer. Nog wat langer is de file op de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland. Tussen knopend Hogeveen en Veenoord 20 kilometer. En richting Hogeveen bij Nieuwlanden 10 kilometer. In de rest van het land valt het allemaal reuze mee. Niet meer dan 30 kilometer file. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Want van en naar Nijmegen rijden geen treinen. Het heeft te maken met een stroomstoring. En de vertraging is meer dan een uur. Lieverd, opstaan. Oh, uh, doe ze maar eerst. Hmm. Oh, waarom moet ik altijd als eerste? Nou, gewoon omdat ik nog slaap.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 Bijna tien over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt meepraten vanochtend over uh, pesten via Twitter. Kunt u uw bericht achterlaten op het NOS Radio 1. Of via het weblog op nos.nl. Dat wordt beheerd door Mark-Robin Visser. En Mark-Robin uh, praat over pesten. Uh, Mark-Robin, uh, komt wel een tweet binnen van vaste Twitteraar Rogier. En ja. die zegt toch wel zijn twijfels over al dat gepraat in de media over pesten. Want dat zou het dan ook weer inspireren. Ja, pesten, zou ja, dat, nou ja, dat zou natuurlijk kunnen. Daar heb ik zelf ook over nagedacht. Als je aan een onderwerp aandacht besteedt, wordt het dan misschien ook erger. Uh, ja, het is op dit moment gewoon een maatschappelijk punt. Maar ik zal het even aan mijn eigen pestdeskundige vragen, Theo Klungers. Dat wij er nu over praten op de radio, wordt ja. het daardoor erger, denkt u? Uh, nee, ik denk dat het daardoor niet erger wordt. Mensen zullen niet gaan denken, kom, ik ga pesten omdat het op de radio is. Maar het wordt wel bespreekbaar. Ja. En uh, wat je dus merkt, ook bij kinderen, dat ze, dat ze hebben van: oh jee, wat een uh, impact heeft dat? Want ze hebben vaak de impact niet door. En, dat, en als je bespreekbaar maakt, ja, dan hebben uh, ze het in de gaten. Ja. Theo Klungers is, is leraar hè, al sinds 1981... en daarnaast houdt hij zich ja. bezig met uh, het probleem pesten in het onderwijs. We zitten even voor uw computerschermpje... Ja. en we zien hier wat reacties op mijn uh, weblog. Meneer of mevrouw Dekker die zegt... ik ben nu bijna 50 jaar en ik heb nog steeds last van pesten op de lagere school. Uh, R. Hadders is 61. Die zegt ook, het heeft een enorme wissel getrokken op mijn leven... Uh, Saskia Ouwehand zegt... pesten is het verkeerde onderwerp. Er moet gepraat worden over het zelfvertrouwen. Wat vindt u daarvan? Uh, zelfvertrouwen is heel belangrijk. Uh, dus op zich ben ik het daar ook mee eens. Alleen je moet het ook over pesten hebben. Uh, hoe, kun je, hoe kun je ervoor zorgen dat mensen zelfvertrouwen krijgen? Want als je zelfvertrouwen uitstaat... heb je minder kans om gepest te worden. Ja, minder kans. Bert die zegt... pesten is een symptoom van een uit de bocht gevlogen groepsproces... Trainers en leerkrachten moeten uh, die fases in een groepsproces leren begrijpen. Daar hebben we het vanmorgen al een beetje over ja. gehad. U observeert dat ook. U gaat naar scholen toe. En kijkt dan van wat gebeurt daar allemaal in die groep. Ja, ik ben het ook helemaal met bed eens. Pesten is een groepsproces. Uh, want als de groep niet toestaat dat er gepest wordt... wordt er ook niet gepest. Dus een groep heeft daar gewoon mee te maken. En daar kan je invloed op uitoefenen. En daar kun je invloed op ja. uitoefenen. Ja. Uh, meneer Klungers, wij zitten nu op het internet. Ja. Uh, de social media en het internet... Dat, dat zijn ook platforms waar uh, gepest wordt. Hè? Vroeger was het alleen het fietsenhok en het schoolplein. Ja, dat uh, klopt. Uh, vaak zie je een combinatie, dus dat en uh, digitaal gepest wordt en uh, in de werkelijke wereld, zeg maar. Uh, maar je, je, je merkt dus dat uh, pesten van digitaal, dat dat binnenkomt. Dat komt letterlijk je huis binnen. Ja. Andere pesten blijven nog voor de voordeur staan, wij spreken, maar het komt in je slaapkamer uh, binnen. En kinderen melden het vaak niet dat uh, ze digitaal gepest worden. Bij andere pesten ook niet, maar bij digitaal pesten denken ze... vaak van, als ik tegen mijn ouders zeg, ik word gepest op het internet... dan denken ze van, oh jee, en dan zeggen mijn vader en moeder... Van, dan ga je maar van internet af. En dus van hele sociale uh, media af. Je mag je niet meer op Facebook, je mag je niet meer op Twitter. En kinderen willen daar op blijven. Dus wat doe je als ouder? Wat, wat is uw advies? Advies is bespreek met je kind op het moment dat ze internet opgaan... Al, terwijl er nog geen probleem is. Yo, als er een probleem is, of het nou met pest is of met vieze oude mannetjes... die wat mm -hmm. willen, hè, meld het ons. Het is niet jouw schuld. En je hoeft niet van internet af. We gaan kijken hoe we het samen oplossen. Ja. Maar dan moet je dus een vertrouwensband met je kind hebben... want niet alle kinderen die bespreken met hun ouders wat ze op het internet uitspoken. Nee, dat is, uh, dat is waar. Dus dat is belangrijk. Maar als je je ouders niet... Uh, dat je daar geen verband genoeg hebt... neem een oom, neem een tante, neem een leerkracht in uh, vertrouwen. Maar neem iemand in vertrouwen. Ja, ja. ja als ik u zo hoor, de overpraten, hè, of zorgen dat er over gepraat wordt is een crux. Ja, dat is een uh, crux, want dan blijft het ook niet in het uh, geniep hangen. Want juist zodat je het in de openbaarheid uh, trekt, uh, wordt het zichtbaar. Uh, en dat, een, als je één voordeel hebt van digitaal pressen... is dat alles bewijsbaar is, omdat uh, het of uh, via filmpjes... of via foto's of via tekst uh, opgeslagen kan worden... en je dus kan bewijzen dat het gebeurd is. Ja. En sommige dingen zijn strafbaar en sommige dingen zijn niet strafbaar daarin. Ik denk dat we daar straks nog eens even over moeten praten. Over of je ook wat met straffen iets met, uh, met pesten uh, kan doen. Theo Klungers, bedankt uh, tot zover. Uh, blijf reageren, luisteraars. Uh, we zien het met spanning tegemoet op het internet of via Twitter. Tot straks. Goede uit Weesp. En via Twitter dus, at NOS Radio 1 en via het weblog NOS.nl. En dan doorklikken naar dat weblog van Mark Robin. Macedonië is het eerste land dat door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is veroordeeld voor het heimelijk overdragen van een terreurverdachte aan de CIA, Amerikaanse geheime dienst. Het gaat om een Duitser van Libanese afkomst die ten onrechte werd aangezien voor een terrorist. En die man werd na zijn geheime uitlevering gemarteld. Macedonië moet nu een schadevergoeding aan hem betalen van 60.000 euro. Jurist Bibi van Ginkel is onderzoeker bij het instituut Klingendaal. Ik heb nu contact met haar. Goedemorgen. Het is de eerste keer dat een Europees land wordt veroordeeld, omdat het heeft meegewerkt aan de antiterreuractiviteiten van de CIA. Kan het president werking hebben? Hoe belangrijk is dit, vonnis? Ja, dit is, een, dit is echt een, een zeer belangrijk vonnis. Ten eerste, voor de persoon zelf, die echt meerdere pogingen heeft gedaan om langs verschillende wegen. Het uh, onrecht wat hem is aangedaan echt aan te kaarten. Hij heeft zelfs het hoofd van de CIA, uh, daar was hij, had hij een zaak tegen aangespannen. Uh, de CIA en de Amerikanen beroepen zich dan op geheimhouding uh, vanwege de operaties en dergelijke... waardoor dat soort zaken niet verder komen. Ook in Duitsland is een zaak uh, geweest, uh, heeft de prosecutor of de, de, de, de aanklager getracht... De CIA-agenten die hierbij betrokken waren om die aan te klagen... maar onder druk van de Amerikanen is die zaak weer ingetrokken. Nou, Er zijn nog een paar uh, rapporten die hierover zijn verschenen en nu eindelijk... Na, na ruim elf jaar nadat hij dus uh, onrechtmatig was opgepakt... Uh, heeft hij in feite zijn gelijk gekregen. Dus voor de persoon zelf is het dan ontzettend belangrijk. Maar daarnaast heeft het ook een, een hele grote waarde voor het internationaal recht... in de strijd tegen straffeloosheid... om aan te tonen dat dat staten dus niet zomaar wegkomen... met uh, medewerking aan, aan dit soort illegale praktijken. Dan wel doordat ze het zelf doen, want daar is de, uh, de Macedonië ook voor veroordeeld... ...voor het onmenselijk behandelen van deze meneer El Masri... ...maar ook voor het feit dat ze eigenlijk het hebben laten gebeuren... ...wat de Amerikanen met de CIA hebben gedaan. En, en op dat vlak zou je nog best wel eens kunnen zien... ...dat er meer zaken, uh, civielrechtelijke claims uh, gaan lopen... ...waarin individuen uh, een staat ook aansprakelijk gaan stellen... ...voor uh, de, de hulp die een Europese staat bijvoorbeeld verleent... Aan, ...aan die Amerikanen in die programma's die toen... Uh, Bestonden. Maar mevrouw Ginkel, mij is dan nog niet helemaal duidelijk um, wat er hier dan mis is gegaan. Want um, is men veroordeeld omdat men onzorgvuldig te werk is gegaan? Of omdat uh, CIA illegaal bezig is? Want wat zou er zijn okay. gebeurd als deze man wel een terrorist was geweest? Of, of in ieder geval plannen had gehad? Nou, ja goed, ik bedoel als-als, maar in deze zaak... Uh, is het in ieder geval duidelijk dat Macedonië het dus voor alle twee is veroordeeld. Zowel voor de behandeling die ze zelf... Hè, de, de, de, de, hij is zelf ook uh, onmenselijk behandeld... Uh, toen hij in eerste instantie werd opgepakt in Macedonië. Dus daar worden ze voor veroordeeld. Ze worden veroordeeld voor het feit dat zodra ze hem overdragen aan de CIA... Uh, hij op het grondgebied van, van Macedonië eigenlijk nog steeds... Uh, ...mishandeld wordt. Uh, en en dat, uh, he, dat hadden ze moeten voorkomen. En ze hebben daar ook geen onderzoek naar gedaan. Ook niet toen meneer El Masri. Uh, in uh, nou, zo 2007 zo'n beetje... Uh, ...een claim indiende in Macedonië zelf. Ja. Uh, een strafrechtelijke claim tegen de verantwoordelijke ja. bij het ministerie... ...die daar uh, ja, toch dat hadden moeten voorkomen. Ja, maar het is dus, dus door de rechter vastgesteld dat Macedonië... ...bepaald niet goed heeft gehandeld. Maar heeft hij nou ook vastgesteld dat de CIA illegaal bezig is? Nou, dat, dat, uh, dat heeft daar natuurlijk wel mee te maken, maar het was natuurlijk niet een claim tegen de CIA... omdat het Europese Hof van de Rechten van de Mens geen juridictie heeft om uh, een claim in te dienen tegen uh, ja, de Amerikaanse overheid. Een dergelijke claim loopt overigens nog wel bij het Inter-Amerikaanse Hof van de Rechten van de Mens... Um, en daar, die zaak, uh, als het goed is, loopt die nog. Maar de Amerikanen hebben ja, daar geen antwoord uh, ingediend... Uh, uh, ja, geen argumenten ingediend uh, om zich te verdedigen tegen die claim. Goed. En verwachten valt dat er meer claims zullen komen. Want er zijn andere landen, ook in Europa, die verdachten hebben overgedragen aan de CIA. Dat klopt. Dat, dat is zeker waar. En in de verschillende rapporten die door de... De Raad van Europa, maar ook door het Europese parlement zijn opgesteld, worden meerdere landen genoemd. He, er werd toen gesproken over die zogenoemde black sites en, en het feit dat die vluchten werden gefaciliteerd. En met name bijvoorbeeld Polen en Roemenië zijn echt expliciet genoemd. Dus ja, dat is best mogelijk dat er meerdere claims gaan volgen. Bibi van Ginkel van Instituut Klingendaal, hartelijk dank voor de uitleg. Graag gedaan. De vermoorde, vergiftigde Russische spion Litvinenko... stond op de loonlijst van de Britse geheime dienst ook. MI6. Hoort u zo meer over na de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met nog steeds problemen in het noorden van het land. Daar is het nog behoorlijk glad door IJssel. En dat geldt ook voor de autosnelwegen. En daar zijn ook diverse aanrijdingen gebeurd. Onder meer op de A32 en de A37. Op de A32 Heerenveen-Leewarden in beide richtingen tussen knooppunt Heerenveen en Leeuwarden nog steeds langzaam rijden over 19 kilometer. Op de A37, Hogeveen, Duitsland, in beide richtingen bij Nieuwlanden... nog files van 10 kilometer. Ook wat problemen bij de spoorwegen, want van en naar Nijmegen rijden geen treinen. De oorzaak is een stroomstoring. En tussen Helmond en Blerik rijden ook geen treinen. Dat heeft te maken met een aanrijding... In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Het is tien voor negen. Susan Rice, Amerikaanse VN-ambassadeur, wordt definitief niet de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Ze was de gedoodverde opvolger van de huidige minister Hillary Clinton. Maar de Republikeinen zien haar niet zitten. Rice liet gisteren weten van haar mogelijke benoeming af te zien. Volgens onze correspondent in Washington, Jacqueline Ekman, is ze gezwicht voor de kritiek van de Republikeinen.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 Uh, misschien wat Rice gedacht zou hebben. Is dit het allemaal wel waard? En het zou tot nog meer ophef kunnen, kunnen leiden... wat ze ook al schreef in die brief. Um, dus dat zou er natuurlijk ook wel achter kunnen zitten. Jacqueline Eckman vanuit Washington. En John Kerry is nu de kandidaat... om minister van Buitenlandse Zaken te worden van Amerika. Alexander Litvinenko stond op de loonlijst... van de Britse Buitenlandse Inlichtingendienst, MI6... toen hij werd vermoord, zegt de advocaat van de nabestaanden... van de voormalig Russisch spion... Advocaat zei dat tijdens een hoorzitting in een Brits vooronderzoek... naar de dood van Litvinenko. Een korte terugblik. Omdat Alexander Litvinenko zijn leven in Rusland niet meer zeker was... vanwege zijn kritiek op de regering... zocht hij zijn toevlucht in 2000 in Groot-Brittannië. ...secret service officer Alexander Litvinenko... has asked for political asylum in Britain on arrival at Heathrow Airport. Mr. Litvinenko claims that his life was in danger in Russia... because he accused the FSB, the Russian Secret Service... Of being the bombings in Russian cities. Litvinenko vestigde zich in Londen als journalist... ...en verstrekte de Britse regering informatie... ...over de Russische Veiligheidsdienst, de FSB... ...waar hij zelf in de jaren 90 gewerkt had. In november 2006 werd hij plotseling ernstig ziek. Hij bleek te zijn vergiftigd met het zeer radioactieve polonium. Filmmaker Andrey Nikrasov was totaal ontdaan toen hij zijn vriend Alexander kaal en met enorme pijn in het ziekenhuisbed had zien liggen. Well, I, absolutely shocked. He looks like a ghost. And who would who would inflict this? You must see him to, to reduce somebody to the state he is in now. He is in pain. He is in pain all the time. Who did it? Litvinenko stierf op 23 november 2006. Zijn weduwe Marina voert sindsdien een verbeterde campagne om de waarheid te achterhalen. In five years we realize we will not be able to have a real trial. We will not be able to take them to the court. And only inquest will help us to know truth what behind of this crime. Er zal waarschijnlijk geen proces komen. Alleen een onderzoek kan ons helpen om uit te vinden wie hier achter zit. Al dus Marina Litvinenko. En er zijn veel aanwijzingen dat Rusland achter de moord op Litvinenko zit, maar bewezen is dat nooit. Deskundige op het gebied van Russische inlichtingen en veiligheidsdiensten, Ben de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het dat deze zaak nog steeds niet is opgelost? Uh, nou ja, ik denk uh, de belangrijkste reden is dat je te maken hebt met uh, uh, een land uh, waar uh, alle aanwijzingen wijzen die kant op, namelijk Rusland. En dan heb je te maken met een, een overheid, een regering die in geen enkel opzicht wil meewerken aan een serieus onderzoek. Ja, dan zal het nooit worden opgelost. Uh, nou ja, het, het is niet duidelijk te zien hoe dat, uh, laten we zeggen, binnen, redelijke, binnen een redelijke termijn zou worden opgelost. Het enige wat je in theorie zou kunnen voorstellen, is dat er in, in Rusland een verandering in de politieke situatie optreedt. Dat Poetin van het politieke toneel verdwijnt en dat eventueel zijn opvolgers opening van zaken kunnen geven. Maar ook dat is niet iets wat nou, uh, zeg maar, morgen staat te gebeuren. Nee, is niet aanstaande dat de dossiers nee. van de FSB open worden gelegd. Nee, nee en, maar misschien is er dus nu wel een argument, een, een reden voor bekend geworden. Uh, hij stond dus op de loonlijst bij MI6. Wat betekent dat eigenlijk als je daar op de loonlijst staat? Um, nou ja, kijk, het is van belang om even te zeggen dat, uh, wat in de intro ook al gezegd werd, hè, dat uh, de advocaat van uh, de weduwe, die heeft dat gezegd. Dus het is niet een officiële mededeling van de Britse overheid... of van nee. de Britse inlichtingendienst. Dat zullen ze doet... ook nooit doen natuurlijk. Nee, die zullen daar nooit mededeling over doen. Ja. Maar goed, het, het zou op zich... Uh, uh, het zou best kunnen zijn dat hij uh, connecties had... Uh, met uh, de Britse inlichtingendiensten. Uh, u moet niet vergeten, Litvinenko uh, die uh, had in uh, Rusland een carrière... eerst bij de KGB en later bij de FSB... de Federale Veiligheidsdienst gemaakt. Uh, hij uh, kende die organisatie van binnenuit. Hij was ook betrokken bij uh, campagnes van de FSB uh, tegen de georganiseerde misdaad in Rusland. Uh, dus hij kan allerlei interessante informatie hebben gehad... Waar bijvoorbeeld de Britse inlichtingendienst in geïnteresseerd was. De, de, de, voor westerse overheden in het algemeen is. laten we de, zeggen, de, de kwestie van Russische georganiseerde misdaad. Is een, is een hot issue al jarenlang. Ja. Eh, nou ja, we hoeven alleen maar aan de oude James Bond te denken. en dan weten we dat de Russische en Britse spionnen. Eh, het vaak met elkaar aan de stok hadden. en de inlichtingendiensten ook. Is dat eigenlijk nog steeds het geval of niet? Ja, kijk, eigenlijk. Eh... De, de, de rivaliteit, uh, of de, de, de onderlinge strijd kun je wel zeggen... tussen de Russische inlichtingendienst en de Britse inlichtingendienst... die gaat eigenlijk al heel lang terug. Als je maar ver genoeg teruggaat... dan kom je in de tijd van de communistische revolutie... van het begin van de 20 e eeuw. Ja. En toen ze, toen ze al, uh, het al met elkaar aan de stok hadden. Maar nu? En, en in het huidige tijdsgewicht is het natuurlijk zo dat... Prioriteit nummer één voor alle diensten, uh, zeker in het westen, is uh, de bestrijding van het terrorisme. Ja. En maar ja, de, de spionage uh, over en weer tussen oost en west, uh, in, om in koude oorlogstermen te spreken, die gaat nog steeds door. Meneer de Jong, hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen.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 Resultaat geld. Dit is Radio 1.